De kans is gratis, jazeker. Happy Friday! Het zijn de beste beats op je vrijdag met straks nog onder andere... Many Few in the Booth. Maar eerst een uur lang natuurlijk, vaste prik. Dit is Rehab. Bij de track van Tube and Burger, A Little Higher. Daar begint hij mee. Dance around the fire If we don't get a little higher, higher, higher How are we gonna dance around the fire if we don't get a little higher, higher, higher. We keep on paying for the things we've done And we keep on praying for the night to come uh, How are we gonna dance Around the fire If we don't get a little higher, higher, higher, higher, higher. Traffic. Deze waanzinnige set van Rehab, is dat even lekker dan in de Slammix marathon. Dan is het slechte nieuws wel. Maar laat ik eerst dan even blij zijn. We mogen nog een half uur. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Betekent wel dat er al een half uur op zit van deze set? No, no, no. Set. Rehab tot twee uur in de Slam Mix Marathon. En de hele line-up van vandaag check je via slam.nl. Natuurlijk ook de meest gestelde vraag op vrijdag. Wat hoorde ik nou net? Blijf die ook vooral stellen. Je hoorde A en easy Ophaya kwam voorbij met Save My Soul. En zometeen nog in de mix. Lucas en Steven, Good Times, komt eraan. En gaan we een beetje lekker opnieuw op deze Black Friday? non te Wat is dit vies lekker eet? De Slam. Wat Marathon Slam Je n'arrête pas de te dire que je ne voulais pas Tu es passé mal et je n'accepte pas Quand je dis ça va dire non, alors perdre toi perdre toi Je n'arrête pas je n'arrête pas de te dire que je ne voulais pas Tu es passé mal et je n'accepte pas Quand je dis ça va donner alors perdre toi perds-toi, perdre toi, pire toi. T'as dépassé mal je pas. Quand je dis toi. Tu n'arrêtes pas. Et n'arrête pas de te dire que j'en voulais pas. T'as dépassé mal je n'accepte pas. Quand je dis dans alors toi. Tu n'arrêtes pas. Et n'arrête pas de dire que j'en voulais pas. dépassé mal je n'accepte pas. Quand je dis dans alors toi Tu n'arrêtes pas. Je n'arrête pas de te dire que je voulais pas, te dépasser mijn limiet en je n'accepte pas, en je naar pas, je n'arrête pas de te dire que je voulais pas, je n'accepte pas, je naar pas, n'arrête pas de je n'accepte pas. Komt eraan. ook Alesso en Sasha Destiny krijg je zometeen. Zometeen ook nog voor twee uur. Wat is de populairste dance track van komende week? De nieuwe Mix Marathon Track of the Week. En het is een remake dat ik denk... waarom zou je je vingers daar aan branden? Maar het is goed gelukt. Aan een van de grootste dance classics ooit gemaakt. Wie of wat het is, je hoort het zometeen. weer dit uur in de Slam Mix Marathon. Laat je nog één keer horen voor Rehab. En zometeen een uur lang in de mix. Many Few komt eraan na twee uur. Maar eerst nog voordat die klok precies op de wijzer naar boven staat. Op het getal daarboven. Wat is de populairste dance track voor komende week? De Mix Marathon Track of the Week. Ja, het is een risicootje wat je neemt. Want als je een nieuwe versie van deze wil maken... Moet je dat heel goed doen, er is een nieuwe versie van Faithless Insomnia in 2025. En dat is waanzinnig goed gedaan. En dan kan het dus ook anders, want deze boys zitten erachter. Disclosure. We hebben de remix gemaakt in 2025 van Fatalist Insomnia. En is deze week de populairste dance track, de Mix Marathon Track of the Week.